Drie uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Vanuit de hele wereld komen felicitaties aan prins William en zijn vrouw Kate... na de geboorte van hun zoon. Prins William heeft laten weten dat hij en zijn vrouw Kate niet gelukkiger kunnen zijn. Prins Charles is dolgelukkig met de geboorte van zijn kleinzoon. En de Britse premier Cameron sprak van een ontzettend belangrijk moment... voor Groot-Brittannië. De Amerikaanse president Obama heeft laten weten... dat hij en zijn vrouw de kerstverse ouders en kind... alle geluk van de wereld toewensen. Kate beval in het begin van afgelopen avond van een gezonde zoon van 3,8 kilo. De naam van het jongetje is nog niet bekend. Met Kate gaat het goed, maar ze blijft vannacht samen met man en kind nog in het ziekenhuis. Haar moeder en zus waren ook bij de geboorte aanwezig. Het was een natuurlijke bevalling. Paus Franciscus is aan het begin van zijn bezoek aan Brazilië enthousiast begroet door tienduizenden Brazilianen. De menigte wachtte hem op in het centrum van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Daar spoorde de paus in een toespraak jonge katholieken aan om discipelen van alle naties te maken. Terwijl de paus een toespraak hield, vonden Braziliaanse militairen een zelfgemaakt explosief bij een katholieke gedenkplaats waaraan de paus later deze week een bezoek brengt.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Saskia Weerstand. Ja, inderdaad, dat ben ik. Ja. Uh... Helaas, Joop, het nieuws kwam en het nieuws kunnen we niet tegenhouden. Dus ja, het moest allemaal heel kort. Maar uiteindelijk had het verhaal dus toch nog een hele mooie wending. Met een erfenis van een barones die overleden was... werd de hele basiliek weer opgeknapt. En nou ja, dat is dan toch wel weer een, een, ja, een mooi einde eigenlijk... van een toch wel droevig verhaal. Maar Joop, ontzettend bedankt voor het bellen ook eh, daarvoor. Ja, en dat was het uurtje over vakantieverhalen alweer... en over alle hoogmoedige dingen die we daar doen. Ja, en soms als je iets te hoogmoedig bent, dan beland je misschien wel in het ziekenhuis op vakantie. Dat kan natuurlijk zomaar gebeuren. En daar gaan we het de komende twee uren over hebben. Nu, niet helemaal over het ziekenhuis, maar wel over ziek zijn en over wat we daar nou precies van weten. En in de studio heb ik uh, Bart Timmers. Uh, hij is huisarts en uh, ook opleider van huisartsen. Goeienacht. Goeienacht. Welkom. Dankjewel. Ja, op dit late tijdstip. Ja, ja, ja vroeg tijdstip voor mij. Ja, vroeg? Ja, u ja. heeft al geslapen of? Ik heb wel een paar uurtjes geslapen, Kijk, ja, geprobeerd. Ik ja. ook hoor. Ja, anders dan dan, dan dan duurt het heel lang tot morgenochtend zes Precies. uur. Precies. Ja. Ja, uh, ja, we gaan het eigenlijk vanavond hebben over e-health. Uh, heel kort, wat is dat? Ja, de i staat voor electronic van oorsprong, maar dat, dat is eigenlijk een beetje uh, de uitgehaald. Het staat eigenlijk voor alles uh, wat met gezondheid te maken heeft en wat nou, via internet of via elektronica of apparaatjes of apps tegenwoordig uh, gaat. Mm -hmm. Ja, en dat is een heel breed begrip, uh, dat dat varieert van e-consulten, e zeg maar consulten via een mail, tot en met informatie je op internet kan vinden, en informatie die je op uh, je telefoon bij kan houden, dat soort dingen. Oké, okay, dus het gaat echt heel breed eigenlijk. Uh, dat, dat, ja, dat is eigenlijk een beetje in opkomst. Is het al heel erg bekend in Nederland? Dan gebruiken we dat al wel een beetje, of... Nou ja, dit is een opkomst al vrij lang. Ik denk, uh, ik gebruik het in de praktijk uh, eigenlijk al jaren 15. Uh, zolang het internet uh, voor het publiek beschikbaar werd, dacht ik al wel van, nou, dit gaat er wat worden. Dus in, in zekere zin bestaat het al wel langer. Mm -hmm. Maar je ziet natuurlijk wel de laatste jaren dat het een enorme vlucht krijgt. Ja. De overheid steekt er ook op in. Die wil ook meer uh, e-health in, uh, in de praktijk. Deels ook omdat ze denken dat het uh, kosten bespaart. Ja. Ja, de reden waarom ik zelf wel fan van ben, is dat ik denk dat mensen als, als patiënt of als zorgconsument er zelf gewoon heel veel aan hebben. Ja, ja het kan heel hulpzaam zijn natuurlijk. Het werkt sneller misschien. En ja. ja, het werkt sneller en je kan betere zorg uh, leveren. En je, ja. kan, je kan als patiënt beter geïnformeerd worden. Uiteindelijk uh, is de patiënt uh, de belangrijkste in het hele proces van het uh, zorgverlenen. Ja. Ja, dat is voor mij ook wel een reden om het als arts uh, in te zetten. Ja, precies. Nou, daar gaan we het dus over hebben: over e-health en over alle uh, ja, mogelijke manieren om aan informatie te komen over ziektes en al dat soort dingen. Uh, ja, als u vragen heeft aan, aan onze huisarts vannacht, ja, dan mag u ook bellen. Uh, echte problemen over ziek zijn of iets dergelijks, dat gaan we later vannacht doen. Dan hebben we een soort telefonisch consult eigenlijk. Dus dat is ook wel weer, ja. Nieuw voor mij eigenlijk. Heb ik nooit gedaan. Maar uh, ja, gebeurt dat wel vaak? vaak een nachtdienst. Ja, is het ja, zo? Maar, maar ook telefonische consults dat mensen dan. Um... Nou, als ik nachtdienst heb op de huisartsenpost... dan worden de meeste uh, dingen telefonisch afgedaan. Uh, als dat kan door de assistent. Als het binnen mm -hmm. bepaalde criteria past. Maar ja, je hebt ook af en toe wel eens mensen aan de telefoon natuurlijk. Ja, precies. Ja. En dan, uh, nou ja dat gaan we dus later vannacht doen. Uh, vragen over e die zijn ook welkom op 0800-1121. Uh, mailen mag naar nacht.eo.nl. Dat is natuurlijk een stukje anoniemer... als u een vraag heeft over, over dit onderwerp. Past wel bij het onderwerp. Ja, precies. Hè? Daarom. Ja. Allemaal lekker digitaal. Doen. Ja. Of gewoon luisteren via internet. Dat kan natuurlijk ook. Nee, ja. gaat heel ver allemaal. Maar uh, ja, vragen over e-held. Uh, misschien heeft u daar wel eens mee te maken gehad. Dan is uw verhaal natuurlijk ook welkom. 0800-1121 en anders de nacht En uh, gaan we eerst naar muziek. Uh, brass in the Pocket van de Pretenders. Die uh, staat voor ons klaar. In pocket, got can paddle I'm gonna use it intention. I'm feeling mental gonna make you, make you, make you notice got motion, the motion. I've been diving, I totally no visa, just seems a so Press in pocket, de pretenders. Ja, ik werd al keurig verbeterd hier door Bart Timmers... toen de plaat draaide. Er staat geen de in de titel. Nee, nee, nee, dat klopt inderdaad. Press in pocket was het. Uh, ja, Bart Timmers hier in de studio. Huisarts en uh, ook opleider van huisartsen. Uh, kan iedereen huisarts worden? Zijn er bepaalde kwaliteiten waaraan je moet voldoen? Uh, ja. uh, nou, ik denk dat je wel... je moet wel een paar basisvaardigheden hebben... wil je huisarts worden. Je moet uiteraard een artsdiploma hebben. Dat mm -hmm. spreekt voor zich. Uh, je, je moet ook wel gemotiveerd zijn om... Echt intensief met mensen om te, te kunnen gaan. Je moet willen, willen communiceren. Dat zijn wel basisvaardigheden die je moet hebben. Maar in principe kan je dan aanmelden voor de opleiding. En uh, dat, dat is hey, tegenwoordig, dan ben je AJOS, hè, arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde. En dat betekent dat je twee keer een jaar in de huisartspraktijk werkt... en een jaar nog in een ziekenhuis en aanvullende stages doet. Oké. Okay, dus en een stond. van die jaren zijn de huisartsen dan bij mij in de praktijk. Oké. Okay, en dan ja. komen ze echt bij jou inderdaad in training en meelopen, uh, kijken, leren... Ja, ze, ze werken zelfstandig. dus uh, Ze hebben hun artsdiploma al, dus ze mogen zelfstandig werken. Maar ze worden dan gesuperviseerd, zoals dat heet. Okay. Dus ze kunnen heel makkelijk uh, nog voor bij mij terecht voor uh, overleg. En heel vaak uh, bespreken we de dingen nog na. Yeah. En je hebt leergesprekken en dat, dat is wat de opleiding in de praktijk inhoudt. En na de opleiding dan uh, mogen ze los? <laughs> ja, dan mag je zelfstandige praktijk voeren. Ja, ja. precies. Hey, en um, uh, hoe lang ben jij al huisarts? Sinds 1992. 1992 21 jaar. Ja. En is er in die 21 jaar ook uh, iets veranderd zeg maar, aan patiënten? Of aan uh, ja, uh, door de opkomst van internet weten we natuurlijk heel erg veel. Merk je dat als huisarts? Ja, er is, er is heel veel veranderd. En er gaat nog meer veranderen. Dat, dat merk ik wel. Ja, het vak is uh, sinds die tijd wel heel erg veranderd. Mm. Als ik kijk naar, uh, naar de, de manier waarop mensen geïnformeerd zijn. Dat, uh, dat is veranderd. Ik, waar ik werk, ik werk in de achterhoek. Daar zijn de mensen van nature iets. Uh, ze kijken iets meer de kat uit de boom, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ook, ja, ook daar zie je dat, dat de ontwikkelingen niet stilstaan. Dat mensen toch gebruik gaan maken van de technieken die er zijn. Ja. Yeah. Ja, het, het, het gaat wat minder snel als dat ik dacht. Maar dat komt ook omdat, ik, ik vind zelf nieuwe ontwikkelingen en techniek altijd heel erg spannend. Dus ik probeer altijd met mijn neus vooraan te staan. Mm -hmm. En dan denk je soms van, nou, dit weet iedereen wel. Dat blijkt dus nog niet altijd zo te zijn. Oké, okay, zo, zoals? Nou, bijvoorbeeld het gebruik van e-consulten. Mm -hmm. uh, to, toen dat mogelijk was, dacht ik van, nou, dat is de manier, uh, dat, dat gaan we invoeren. Ja. Maar het heeft, nou, een jaar of... Vijf, zes geduurd voordat het überhaupt een beetje ging lopen. In het begin uh, mailde er een enkele keer iemand. En pas de laatste jaren zie je dat het echt een vlucht gaat nemen. Okay. Maar dan nog hoor. Dan praat je over uh, drie, vier, vijf consulten per week. Ja. Dat, wat mij betreft zou dat er nog veel meer kunnen zijn. En een e-consult houdt dan eigenlijk gewoon in dat mensen een uh, e-mailadres krijgen van hun huisarts. En uh, ja. hun probleem dus eigenlijk... op de mail zetten. Ja, Het begon inderdaad met mailen. Maar ja. mailen is officieel niet veilig genoeg... om in de zorg te gebruiken. Omdat je dat in principe zou kunnen hacken. Ja. Dus dat gaat via, tegenwoordig via beveiligde lijnen. En dan heet het inderdaad een e-consult. Uh, nou, zo werkt dat bij ons ook. Je, je moet je aanmelden als patiënt. Want we mailen alleen in principe met onze eigen patiënten. Mm -hmm. uh, dan, dan log je in op die beveiligde site. Je stelt je vraag. En je kunt je vraag dan ook richten aan bijvoorbeeld de assistenten... of de praktijkondersteuner of aan je eigen huisarts. Oké. Okay. En... Uh, Vaak uh, kun je het in één keer beantwoorden. Soms moet je een paar keer heen en weer mailen... om nog wat meer duidelijkheid te krijgen. En een enkele keer zeg je van, nou, dit is niet geschikt. Hier moet je toch even voor op het spreken komen. Ja, maar ja. aan wat voor dingen moet ik dan denken? Mensen die niet zo omdat ze hooikoorts hebben of iets dergelijks? Of... Ja, dat, dat is heel gevarieerd. Uh, net zoals het vak zelf. Hè? Dus dat gaat, ja. dat varieert van mensen die zeggen van... Uh, nou, ik hoorde Gerard in het begin van de uitzending... Uh... oh nee, dat was niet Gerard, dat was iemand anders die... Die, uh, het verhaal over de, de, de, de jeuken bij de zonnebrand... Ja. ja zo'n vraag zou je via een e-consult prima kunnen stellen... van wat kan ik daaraan doen? Ja. Um, er worden ook hele ingewikkelde vragen gesteld... dat mensen een heel verhalen opschrijven en zeggen wat moet ik er nou mee? En dat ik dan eigenlijk alleen maar kan zeggen... sorry, daar kan ik niks mee, dan moet je toch maar even voorkomen. Ja, ja, ja. Um, maar ook, uh, ik heb een, keer een blog geschreven over een hele specifieke functie... Uh, er zijn natuurlijk altijd mensen die lijden aan hypochondrie. Dat is dat, dat, mensen die altijd denken dat ze ma wat mankeren. Dat is heel vervelend als je daar last van hebt. Yeah. Uh, we, ken we kennen elkaar op een gegeven moment als, als dokter en patiënt. En die mensen mailen relatief vaak. En die kan ik relatief vaak via de mail geruststellen. Dat is een hele bijzondere functie van een okay. e -consult. Yeah. Ja, Dat zeggen ze zelf ook. Van, ik ben blij dat de mogelijkheid bestaat. Yeah. Um, en soms mailen mensen ook met vragen en dan zeg je... nou, ik heb een linkje voor je met heel veel informatie. Kijk daar maar eens op. Ik denk dat je daar het antwoord wel in kan, uh, kan vinden. Ah, Oké, okay. dus dat, ja. dat, dat, dat kan van alles zijn. Bij, bij beginnende griepsverschijnselen bijvoorbeeld... dat er even een paar tips staan of even wat extra vitamines. Of, uh... Ja, ja, ja. ja. Okay. Of, en ja. Uh, via de mail, het lijkt mij heel lastig om het dan via de mail te zetten. Zitten daar ook juist voordelen aan? Of, of, ja. Nou, het, het is in zekere zin lastig. Want je, je mist wel een stuk van het consult. Je mist mm. namelijk het face-to-face het -face contacten. Je kijkt iemand niet in de ogen. Je ziet zijn gemoedstoestand niet. Nee. Je kunt zijn lichaamstaal niet lezen. Dat zijn wel essentiële dingen in sommige consulten. Dus het is niet geschikt voor alles. Zeker niet. Ik denk dat het, uh, het grootste deel van de consulten nog steeds live vindt uh, plaats. Maar een aantal consulten met wat, wat meer feitelijke vragen of wat meer. Uh, achtergrondinformatie, die zijn er wel geschikt voor. Ja. En wat ook wel eens gebeurt, uh, of vaak gebeurt, is dat mensen een vraag stellen en dat je vaak, uh, je hebt al wat voorinformatie en dan zeg je van nou daar moet ik bijvoorbeeld toch een keertje nakijken. Kom dan, maak dan toch even een afspraak. Ja. Uh, en dan gaan we erop door. En dan heb je al de voorinformatie. Ja. En dan kun je het consult zelf meer besteden aan het uitdiepen van de informatie of aan het, het nakijken van iemand. Ja, en uh, nu hebben we in Nederland, hè, we hebben we goed beschikbaarheid over internet en over uh, al dat soort dingen meer. Uh, zodra we iets mankeren, nou, dan gaan we naar Google en dan toetsen we in wat we Dr. hebben. Ook Google wordt er ja. eens gezegd. Hè? Ja, nou, ja. Ja, ja, nou ja, het kan je erg verontrusten wat je dan allemaal tegenkomt. Ja. Uh, zo had ik vorig jaar, um, nou iets meer dan een jaar geleden, werd ik heel duizelig. Heel vaak echt heel duizelig. Ik kon niet meer lopen en ik kon eigenlijk niet meer werken. Dat, dat werd zo erg dat ik echt, ik zag alles dubbel en ik dacht, oh help. Dus googelen, duizeligheid. Ja, ja over. nou, ja, ja, ja, ik, ja. Ik, ik, ik kon een hersentumor hebben. Ja, ik kon ja. een afwijking hebben in mijn zenuwstelsel. Ik kon, een, ja. uh, ik kon alles hebben. En ik zat met grote ogen zo naar die computer. Ik werd alleen maar raarder van in mijn hoofd. Ik dacht, oh, help, ja. heb ik het allemaal. <laughs> dus ja. ik werd helemaal, uh, ja, dat, dat werd me eigenlijk allemaal veel te veel. En ik dacht, oh nee, dat wil ik allemaal niet. Dus toen uiteindelijk toch naar de huisarts gegaan. En uh, nou, die ging keurig met zo'n pompje mijn bloed ook meten en even een druppeltje bloed afnemen. En ze zei ze, heb je toevallig druk? zeg, nou, ik ben deze week verhuisd. En ik ga over een maand trouwen. En ik heb met een nieuwe baan. En toen moest ze heel hard lachen. En toen zei ze, nou, weet je wat? Ga maar gewoon lekker vroeg op bed. Dan vond ja. het wel goed. Nou ja, en dat was dus uiteindelijk ook. Dus ik ben ja. lekker vroeg ja, ja, ja. op bed gegaan. Wat minder dingen aan mijn hoofd. En ik was zo weer de oude. Ja. Maar ik schrok heel erg van al die... Informatie, zeg maar. Ja. Maak je dat nou veel mee? Dat mensen... ja, ja. ja, dit is heel herkenbaar. Dr. Google wordt als gezegd dat is een slechte dokter is. Ja. Um, kijk, als je heel gericht weet van: ik moet die informatie hebben, is het een goede dokter? Uh, maar heel veel mensen zoeken inderdaad, zoals jij nou noemt op, op een zoekterm, ja. maar als je hoofdpijn intypt, dan word je niet goed met wat je dan tegenkomt. Nee, dan krijg je alleen maar meer hoofdpijn nee. van. Nee. Nou, het is wel grappig dat je dat noemt. Ik denk dat dat ook een van de veranderende rollen is die we als dokter hebben. Dat we dat mensen ook uh, soms een beetje de weg moeten wijzen van, nou, als je informatie wil zoeken, ga dan niet zomaar googelen, mm -hmm. maar kijk dan op uh, bepaalde websites. Helemaal in het begin van, de, toen ik in deze praktijk begon, had ik twee oudere collega's die erg aan mopperen waren op dat internet. Want die zei, ja, tegenwoordig komen de mensen met uh, informatie van internet en dan weten ze het allemaal beter. Ja. Terwijl ik toen dacht van ja, uh, dat hou je toch niet meer tegen. Dan kunnen we beter zelf een website gaan, gaan opzetten... wat toen nog niet zo gebruikelijk was als, als huisarts. Mm. En dan gaan we op die website gaan we linkjes zetten naar betrouwbare sites. Ja. En uh, zo hebben we dat de eerste jaren uh, gedaan. Op een gegeven moment werd dat zoveel dat er niet meer bij te houden was. Zeker niet toen het internet wat groter werd. En nu hebben we een, een wat professionelere website... waarbij die links worden verzorgd door een ander bedrijf. Ja. Maar je moet mensen dus de weg wijzen van waar ze informatie moeten halen. En waar is betrouwbaar, ja. ja. Precies, nou, daar gaan we het de, de hele nacht nog over hebben. Uh, ja, uw verhalen en uw vragen over e-held uh, zijn ook welkom. Of misschien heeft u wel net als ik uh, ook zo'n raar verhaal... dat u inderdaad iets intoetst op Google waar u niet heel erg vrolijk van werd. 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. Dus daar kunt u uh, naartoe bellen. Ja, met ook vragen voor Bart. Uh, wacht nog wel even met, met de echte consultvragen... want we gaan nog een telefonisch consult invoeren. Dus, uh, ja, dus u mag uh, uh, dat ook alvast naar ons mailen. Dat kan natuurlijk wel, nacht.eu.op. Als u vragen heeft voor de dokter. Uh, ja, en dan gaan we eerst nog even naar muziek. Frank Boeien. Vragen wonen overal.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 Toen ik daar was. De man wenste me een morgen. en ik wou dat het waar dat het waar De gedachten zijn niet gebonden aan een plaats of een land je kijkt iemand in de ogen vrienden de diepte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 Overland, wilde je ooit nog terug? Is er iets dat je mist? Eigenlijk ben je nooit te blijf. Vragen wonen overal. Vragen wonen overal, maar sinds we Google hebben... zijn we een stuk wijzer geworden. Dat scheelt in ieder geval weer. Maar ik weet niet of het zo handig is in de e-health eigenlijk. Uh, ik heb ook live muziek vannacht. En dat komt van San Francisco. Ja, nou klinkt het of kom je helemaal vanuit Amerika. Maar dat is niet zo, hè? Nee, dat is zeker niet zo. Ik nee. kom gewoon uit uh, Rotterdam. Gewoon uit Rotterdam, ja. En eigenlijk is je naam Frank Timmerman. Inderdaad. Ja, maar uh, je gaat onder de artiestennaam San Francisco. Juist. Dat is een hele lastige Google-naam. ja. Ja, dat, uh, daar was ik maar vijf minuten nadat ik het bedacht had... was ik me daar heel erg van uh, bewust. Ja, hè? <laughs> ik heb het niet veranderd, overigens. En misschien dat ik dat nog wel een keer ga doen, maar dat uh, zien we dan wel weer. Ja, ik zat zeg maar niet echt na te denken. Dus ik dacht, oh leuk, ja, ik google San Francisco. <laughs> ja Toen dacht ik, ja? oh ja, dit was lekker handig. <laughs> inderdaad. <laughs> daar kreeg ik heel veel hits, maar ik moest even doorzoeken, inderdaad. Maar toen kwam ik bij jouw prachtige muziek. Jij schrijft liedjes, jij zingt liedjes. Ja. Uh, waar haal jij de inspiratie vandaan voor liedjes? Um... Ja, gewoon uit het leven en wat ik voel en meemaak, denk ik. Mm -hmm. um, voornamelijk uh, liefdesliedjes of liefdeloosheidsliedjes. Maar het is niet, <laughs> dat is niet mijn hoofdonderwerp of zo. Nee. Het uh, ja, gaat gewoon makkelijk. Ja, precies. ja Liefde is natuurlijk altijd wel makkelijk om, uh, om over te schrijven. Dat ja, is, uh, ja een, een, een onderwerp met zoveel gezichten inderdaad. Dus dan kun je alle kanten precies. Natuurlijk op. Precies. Dat is wel, uh, dat is wel heel mooi. Um, ja, Even kijken, het eerste lied wat je gaat spelen voor ons. Ram? Ram. Ram, ja. wel hè? Ja, ja, het ja, Ram, ook, Ram, Ram, maakt het ook niet zoveel ja. uit. Ja, dat gaat dus al gelijk over een relatiebreuk. Inderdaad. Ja. En vooral de, de, de herinneringen die daar aan verbonden zijn. De goede herinneringen. Ja. Niet aan de breuk, maar aan de relatie. Ja. <laughs> daar kan de dokter dan weer weinig aan doen, denk ik. Een gebroken hart. Ik heb hier de... een gebroken relatie. Nee, niet. nee, niet. nee ja. dat moet gewoon helen. Stuur er eens een mailtje over. Misschien ja. bij het e-consult. Uh, ja. Nee. Ja. Nou, ik, ik ben heel erg benieuwd. Uh, uh, Ram, ja, uh, van San Francisco. Hij uh, ja, ja. heeft hier gitaar klaarstaan en uh, een elektrisch gitaar. Dus dat is altijd spannend. Wat er allemaal uit gaat komen. En dan uh, gaan we live muziek luisteren van San Francisco. En dan ga ik ook vast vertellen dat u uh, ja, een EP kan uh, winnen vannacht. En uh, um, dus als u die heel erg graag wilt. U luistert straks de muziek en u denkt zo dit is mooi. Dit wil ik wel vaker luisteren. Dan kan het dus want we mogen een EP weggeven. Dan mag u mailen naar nacht.eo.nl waarom u uh, CD heel graag wilt hebben. Dus uh, dan kunt u vast uh, met voorbedachte raden gaan luisteren. Als u dan denkt, ja, dit wil ik, dan uh, kunt u gelijk gaan mailen. Maar eerst live muziek San Francisco met Ram. I think I found the light switch again. I looked for it for almost a year. Even more I'm grasping in the dark. I was desperate to find you here. When the power got back No, before that I know you can't hear me But I don't know if you like it Like that And it would be Easier to switch off Our minds and cut off The power to what Leaves us behind In the midst of these memories I could shove them aside But I won't To secretly rule the world. I can't believe this was all. We would ever get to share of our grief and our laughter. The longing is almost like loving and losing for sure.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 Cut off the power to what lingers inside Raising whatever you left in my mind But I Francisco live hier in de studio met het nummertje RAM. Ja, en uh, nou, straks gaan we nog met jou verder kletsen. Want ik ben ook benieuwd of jij wel eens op internet hebt gesneupt naar uh, rare kwaaltjes. Want uh, volgens mij hebben we dat stiekem allemaal wel eens gedaan. Um, ja, er zijn heel veel sites ook. Heel veel uh, sites waar mensen op checken van... Wat heb ik, wat heb ik, wat heb ik. Dan googlen ze daar naartoe. Net noemde je al eventjes. Je hebt zelf ook uh, meegewerkt aan sites. Uh, welke sites waren dat? Uh, ik ben vroeger bij uh, drdokter.nl begonnen. Daar hebben we mm -hmm. wel eens wat uh, stukjes voor geschreven. Uh, tegenwoordig, ja, ik, ik blog voor gezondtotaal.nl Hebben net een nieuwe interface vanavond gekregen, zag ik. Dus uh, de moeite waard om eens naar te kijken. En ja, verder blog ik ook nog op artsennet en op de digitale zorggids.nl, maar dat zijn meer wat algemene en beschouwendere stukjes. Dus niet, niet direct over uh, gezondheidskwalen, zeg maar. Nee, precies. En dan, dan kunnen we dan eigenlijk naartoe gaan en dan kunnen we... Uh... In toetsen, wat hebben we en dan op een antwoord uitkomen. Ja, bij gezondtotaal.nl is dat wel het geval. Okay. En, en de, de websites die ik zelf tegenwoordig aanraad aan mensen... bijvoorbeeld thuisarts.nl vind ik een hele goede website. Mm -hmm. uh, die is van onze eigen, tussen aandachtstekens, NHG... het Nederlands Huisartsgenootschap. Mm -hmm. Dat is de, de, de, de beroepsorganisatie voor uh, huisartsen. En die hebben sinds vorig jaar een publiekswebsite gemaakt... thuisarts.nl. En die is nou echt heel betrouwbaar. Er staan veel uh, algemene onderwerpen op... en die zijn allemaal gebaseerd op huisartsenstandaarden... op wetenschappelijk mm. onderzoek. Uh, dat is echt een beetje no-nonsense informatie. Oké. Okay, ja, straks gaan we ook bellen met Lars Gierveld. En hij is ook van Zegel Gezond. Dat is eigenlijk een, een label... dat moet jou wel wat zeggen als huisarts. Een label dat ja. eigenlijk checkt... of websites betrouwbaar zijn. En ja. Ja, waar ze dan op controleren. Dus dat gaan we straks van hem horen. Uh, we krijgen nu al via de Twitter ook wel wat binnen... Uh, van professor Vets als van ouds, zo heet hij op Twitter. En hij zegt dat hij sinds weken last heeft van jeuk... maar het is hele vreemde jeuk, want er is geen aanleiding. Is dat dan misschien de zon? Dat soort vragen, krijg je dat zo binnen via een consult? Of? Dat, dat zou via een consult uh, kunnen. Ja, ja, ja. nou, wel zo bij jeuk uh, moet je wel wat informa meer informatie hebben. Dat heeft okay. een hele brede differentiaaldiagnose, zoals dat officieel heet. Dus je moet echt allerlei dingen in je achterhoofd houden. Natuurlijk zijn de meest voorkomende kwalen redelijk onschuldig. Maar mm -hmm. ja, een, een van de doelstellingen bij zo'n consult is juist dat je er tussenuit filtert wat eventueel uh, nou ja, een, een oorzaak zou kunnen zijn. Ja, dus ik hoop precies. dat de professor iets meer informatie kan geven. Nou, wie weet. Als de professor nog luistert... dan uh, stuur wat meer informatie daarover. Uh, ja, wellicht dat we daar, daar iets mee kunnen. Uh, ja, uh, E-consults. U mag dus ook bellen 0800-1121... als u zegt van, ik heb daar wel vragen over. Want is zoiets bijvoorbeeld wel veilig? Of uh, hoe gaan ze met mijn informatie om? Ja, als u vragen heeft, dan is dit uw kans om te bellen. Bart Timmer zit hier in de studio en hij is huisarts... en leidt ook huisartsen op. en is heel erg bekend met het uh, mijn e i held dus uh, ja, belt u door met uw vragen. en anders nacht@eo.nl. Dat mag natuurlijk ook gewoon per mail en dan gaan wij naar muziek. Rich girl.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 van Hall en Oates. Ja, onze dokter is volgens mij ook een uh, muzikaal wonder. Want elke keer als de plaat hier instart, dan uh, krijg ik er gelijk allemaal extra info bij. Dus twee uh, hobby. Ja, <laughs> twee hobby is zo. Ja, ja, ja. Ik ben okay. een ontzettende muziekvriend. Ja. Ah, nou, heel goed, heel goed. Dat uh, kunnen we hier wel gebruiken. Het is allemaal een beetje van voor mijn tijd, dus, uh, Maar jij zei net al dat het is helemaal van jouw tijd. Dus dat, uh... Althans, ja, de, de, de jaren zeventig was mijn middelbare schooltijd. Dus Reach uh, rich girl zal rond de jaren tachtig zijn, denk ik. Dat zou even kijken. Ik spiek eventjes op mijn briefje. In 1977, ja. Oh, Oké, okay. net, ja. net ervoor nog. Ja. Ja, ja, maar misschien kwam die hit wel later. dan. Ja. Dat <laughs> zou zomaar kunnen. Eh, ja. Aan de telefoon hebben wij Ellen. En die, die heeft een, een vraag over hartonderzoeken. Goedemiddag Ellen. Um, ja, dat, dat uh, Hoe heet het? Het is geen e-mail, maar... Um... Een e-consult. E ja, een e-consult. e-consult, ja. ja. e ik wou dat mijn huisarts het had. Hm. Ja, nou, vragen <laughs> het hem. <laughs> Misschien heeft hij het al. Nou, dat, ja, dat kan ik eens gaan doen. Ik uh, moet zeggen dat ik zeer veel bewondering heb voor de wat jongere artsen. Mm -hmm. Ik heb namelijk een, uh, blijkt nu, een aangeboren afwijking aan mijn hartspier. En dat heb ik zo geforceerd. Uh, het gekke is dat je juist een heel sportief en bewegelijk type bent. Ik ben 25 jaar ben ik doodziek geweest. Ik heb van alles geprobeerd om uh, uh, daar wat aan te doen... Mm. En echt werken. Met, ik heb schatten van artsen altijd gehad. Hoor. Ze hebben me nooit uh, als niet begon door gezien. Heel even toen ik richting overgang ging. Toen begon men over. Ja, het zou wel kunnen zijn. En ik ben zelf psycholoog. Dus ik zei, nee, nee, nee. Niet die kant op. Niet die, niet die kant op. Dat vind ik zo gevaarlijk. En toen had ik uh, jongere huisartsen. Oudere huisartsen. ging weg houden, baas. Ik kreeg jongere huisartsen. En nu steeds jongere. En ik vind het fantastisch. Je kunt gewoon op één lijn samen op onderzoek uitgaan, want in wezen verwachten wij we altijd genezing. En als je een aangeboren afwekking hebt in je lichaam, dan is dat vaak niet te genezen. Het enige is, is het zo prettig preventief mogelijk behandelen. Hm. En samen gaan kijken, dan krijg ik weer een medicijn, want die hartslag moet naar beneden gebracht, omdat dan wil je op je hartspier zit, sla je voor de Tweede Kamer, ben ik oud, dan ben ik weg. Ja. Het is dat ik gewoon blij was dat ik hoorde dat ik dat had, want 25 jaar lang heb ik gevochten ja. om maar uh, me verzetten tegen. Dan heb je eindelijk een uh, soort van erkenning en je weet wat het inhoudt. Het werd zeg maar. zo erg joh, mijn hele ja. lichaam zwol op. Ik kwam in een dag zo'n 6 kilo aan, ik zat vol met vocht. Nou, longen dan maar, en toen ja. dat we met die hartspier ervoor zijn. Toen dacht ik, eigenlijk zou je dus, mensen die uitgegroeid zijn, ja. zou je gewoon moeten bekijken, zitten daar die afwijkingen niet bij die hartspier, want je hele lichaam... Wordt ontregeld daardoor. En daarom zit ik te denken: van nou, dat zou prima kunnen. Bijvoorbeeld, ik krijg een medicijn, je bent gewoon een proefkonijntje. Je, moet, je hebt geen keus, je kunt er geen geneesmiddel voor krijgen. Het enige wat je kunt doen, is een medicijn gebruiken en hopen dat de bijwerken niet zo afschuwelijk zijn. Want je zet het hart op een lage tempo. Ja. Yeah. En dat is onnatuurlijk. Dus ik verwacht geen genezing, ik verwacht alleen maar door, door die hartstier uh, rust te geven. Ja. Yeah. Dat het proces weer een beetje herstelt. Ja. Maar eigenlijk zei je net... wil je dat iedereen een soort van check krijgt? Dat zou fantastisch zijn. Want als ja. ik zie... Uh, de meeste mensen sterven, jongen. Je hebt gewoon heel wat jaartjes krijgd gekregen. Maar ja. ik de dochter dat ik wel zal beamen... meestal... Uh, als je verwend, uh, verwend sponsor bent... Dan, dan kost dat je je leven. Mm -hmm. En het komt veel meer voor... want ik zat in de wachtkamer bij de huisarts... en toen vloog hij langs met zijn EHBO-trommel. Toen zei hij... hé, hey, honey, ik heb er een. En ik laat de... Uh, toen keek ik zo mijn buurvrouw aan en die zei tegen mij... ja, zegt Ellen, dat is, dat is iemand die hetzelfde heeft schijnt. Oh, oké oh. ja. Nou, die was net op tijd terug. Ja. En dankzij jouw hele lijn werd, ken ik nu symptomen. Ja, precies. Hey, en uh, uh, ja, ik ga het even vragen aan onze huisarts Bart. Is dat te oh, doen? Ja. Iedereen een ja. soort van medische check te geven in Nederland? Even helemaal binnenste buiten te keren om te kijken of we iets chronisch hebben. Nee, een foto, één foto. Één foto maar. Je hoeft de, of één ECG kunnen ze wel zien. Ja, Aha. dat zou voor deze hartafwijking zijn. Maar, maar ja, ja, dat is natuurlijk... Voor, ja. Ja. Bijna voor iedere, iedere hartafwijking. Ik ja. reed toevallig onderweg hier naartoe. Vlak, vlak voordat je hier bent, te rijden langs uh, die pre-scan. Dan kun je een uh, MRI-scan laten maken, geloof ik, uh, voor oh. uh, 900 euro. Ja, er is heel veel over te zeggen. Het is in zijn algemeenheid niet goed om zomaar een check-up uh, te doen uh, bij nee. symptomen. Omdat je voor heel veel dingen vindt je allerlei afwijken... die niet de zaken doen. En daarnaast ja. kun je er nog steeds heel veel missen, dingen missen. Mm -hmm. Ik denk dat in het geval uh, wat je zo beschrijft... is het heel erg belangrijk dat je symptomen hoort... en daarin op een gegeven moment hoort van... Hey, hier klinkt iets in door wat niet, niet normaal is. Ja. En dat je dan gericht op die symptomen zegt... van nou daar ga ik vervolgonderzoek naar instellen. Ja. Ja, het is ook heel tragisch wat ik hoor. Van... Als... Want je hebt er heel lang ik mee gelopen, dacht... begreep ik, hè? 25 jaar. Ja. Uh, dit is een, een, een, namelijk een naar soort afwijking die, die zo binnenin jou zit, die je eigenlijk zomaar helemaal niet vindt. Want het hart ja. is, ik ben heel veel gesport, mijn hart was eigenlijk opgeblazen, helemaal. <laughs> en ik ben gaan fietsen en gaan fietsen en gaan fietsen, want ik dacht, ik word te dik, ik moet afvallen, ik word vet. Nou, iedereen waande dat. Hè? Flink sporten, flink beweging. Toen ben ik al een keer de weg overgesleept. gesleept. Nou, nu achteraf is ik nou dood. <laughs> Toen wist ik dat gelukkig allemaal nog niet. Hm. Maar uh, te weinig zuurstof hè? bij je hart. In je, uh, ja. in je hart, op die momenten. Nou, dan blaas je de boel met een veel te hoge onderdruk op. Maar als je tegen die tijd dat je zover bent... dan ben je al te laat. Dan is ja. het al geschadigd. Ja. Dus uh, overleef je het, dan is het dan wonder. Dan denk ik van... Eén check-up bij een uitgroeien van een kind. Die gaat sporten, die veel gaat sporten. Sportmensen ook, die worden wel gecontroleerd. Maar dit zie je niet. Nee. Maar ja, dat nou, als, je iedereen, uh, als je iedereen erop zou gaan onderzoeken... dan zou je relatief veel mensen uh, er zou je iets bij vinden... en dat helemaal verder moeten gaan onderzoeken... zonder dat er wat uitkomt. Hè. Dat is altijd nadeel van, uh, van onderzoek. Maar mm. een uh, hartspier, hartspier kun je zo zien. Kun je zien dat er beeldjes op zitten... of te kort is, het hart te groot is... Dat zijn de specialisten. Dat is heel simpel te vinden. Ja, ja Behalve als je dit mijn... te vroeg zoekt. En je, je, moet, je moet inderdaad ook weer zoeken op het moment dat, uh, dat uh -huh. de afwijking zeker... Uh, stel dat je gaat screenen dat iemand van 30 gescreend wordt en je vindt niks. En dan krijgt hij twee jaar later symptomen. Oh, screenen, dan dan gaat hij misschien echt... zeggen van, ah uh, nee, mijn hart ja. was goed. Dus je moet, je moet vooral... Dat blijft toch wel een beetje de basisvaardigheid, uh, denk ik, uh, van iedere patiënt en iedere dokter. Dus je moet vooral luisteren en opletten van... Hey, nu gaan de symptomen zich ontwikkelen. Uh, is dit nog wel normaal? Is het nog en wel pas in een de... normaal patroon? En weet u wat de gevaar van deze symptomen is? Men denkt aan allergieën. Uh, ik had idee, dat, dat heeft hier allemaal mee te maken. Hm. Maar ja, ik ja, heb allergie gegooid. Maar Ellen, ja. snapt u ook de andere kant? Dat het eigenlijk wel, ja, als we bij iedereen een check-up gaan doen. Ja, natuurlijk, ik snap het bij u. Er zegt... ontzettend veel mensen aan in Nederland. Moet ja. eens kijken of, en het wordt alsmaar erger. Er treffen vreselijk veel mannen dat ze willen gaan sporten. Ja. Tegen de 40ste jaar, die zomaar doodgewonden worden in huis. Ja. En dat, dat is weer dezelfde afwijking. Veel ja. de Jonge meisjes hebben het nu al. Ja, nou, als je dat in beeld zou brengen, in kaart zou brengen... Maar waar het mij om gaat is dat als je, als je dat nu zou kunnen mailen met je huisarts... Mm -hmm. Dat is gewoon fantastisch. Dan hoef je niet iedere keer de man last op te vallen. Nee. Dan kun je gewoon even mailen en zeggen... Nou, ik heb nu dit middel, krijg er weet ik veel wat van. Ja, ja, nou, dat, dat is, het, is, dat is een wel een goed voorbeeld. Dat, je, hè, dat zie ik in de praktijk ook veel gebeuren. Dat, dat mensen al ja. een, een chronische aandoening hebben. En ja. dan toch mailen uh, van... Uh, Inderdaad, zo'n voorbeeld van ik heb een medicijn... en ik krijg daar die en die symptomen bij. Is dat een bijwerking ja. of is dat wat anders? En soms kun je zeggen, ja, dat, dat hoort erbij. En soms moet je zeggen, nou, ik wil toch verder onderzoek uh, inzetten. Ja. Nou, Ellen, het lijkt me handig om uh, morgen even je huisarts te bellen. Wie weet heeft hij al lang een e consult? Vraag vraag, vraag of hij het anders gaat inzetten. Ja, Want dat, dat vind ik ook altijd, als je als patiënt uh, dingen verwacht van... Je huisarts of je praktijk en dat bieden ze niet aan. Waarom zou je het niet vragen? Soms zijn het ook blinde vlekken. Dat ja, klopt. Je vindt ja. het vaak vervelend om te bellen van vrek. naar de weer een ander medicijn. Dan moet ik hem weer lastigvallen. vallen. Ja, als je zegt dan. Ja, dat weet ik niet hoor. Die durf ik, durf ik ja. niet aan met jou hoor. Dan moet je hem even uh, dokter zelf. denk ik. Oh, ja. maar krijgt hij het daar dan niet nog drukker en moeilijker? Ja. Het zou oh. wel ideaal zijn hè dan. Ja. Zo'n e-consult. Het geen e zware belasting voor een as, Voor een arts zelf. Moet, ja, heel, heel, heel aardig dat je aan de dokter denkt dat hij niet te druk krijgt. Maar wij zitten er voor de patiënten. Wel, maar ik vind de druk op jonge artsen wel onstellend. Dat is wel zo, dat is wel zo. Maar ik denk dat je daarom nooit, als je een terechte vraag hebt... moet je hem nooit daarom laten. Ik heb die neiging wel te gehad. Ik ben nog opgegroeid met ouderwetse artsen, weet je wel. Of dan heb je haar weer. Dat zeggen ze nooit, maar dat zag je wel. En nu, want die oudere arts die laatst tegenkwam, die zei, jeetje man, dat dit erachter vandaan komt. Ja. Ja. ja, dus eigenlijk moet je nooit opgeven. Dat is, wel, dat, dat, dat is wel het gevaar inderdaad. Dat wij als mensen dan een beetje denken van... ach, ben ik weer, heb ik weer wat. Ja. Maar uh, ja, dat is natuurlijk ja. wel een gevaar dan. Ik ging, in ik ging geval. vaak als het bijna voorbij was... en uh, dan dacht ik, ik heb dat ik weer gehad laatst. Daar laat had je moeten komen. Ja, nou... ik denk, het gaat er over. Hm. Maar, ik ging zelfs, ik zou nog één voorbeeld stellen naar een specialist toe, daar kwam ik binnen, die keek op de kaart en die zei, hmm, psycholoog." toen dacht ik, oh god, heb je een oude kleuter. Vroeger was niks psychologisch en tegenwoordig vaak juist wel te vaak, hè? Mm -hmm. dat mensen het zelf ook zo verklaren, niet meer naar een dokter gaan en zo. Maar ik zat daar en toen zei ik van, god, ik rand een rare Vlek op mijn benen, stil, want ik onderzoek u. Ik dacht, oh, leuk. Ja. Toen dacht ik dat ik moet zwijgen, dat is er weer een hele oude doos. En je, je, hij stond met een co-assistent en ik, kwam daar, ik ging daar zitten. Ik had niks verteld, ik ging er weg. Mm -hmm. Hij kafte mij af dat ik te laat was, tien minuten, dat heel op, Toen kwam ik weer bij hem terug, moest ik een half uur wachten. Ze zei: U bent te laat. Man, het weer een waslijke keel. Toen ging ik zitten en toen zei hij: uh, Wat denkt u zelf wat ik gevonden heb? Ik zeg: Niks. Toen zei hij: Hoe dan? Ik zeg: Omdat hij mij niks gevraagd heeft. Mm. Dat bedoel ik dat met die miscommunicatie. We yeah. hebben jonge mensen, jonge artsen hebben dat heel, yeah. heel goed. Dat is fantastisch. En daar heb ik complimenten over gegeven bij yeah. deze. Nou, als ik me niet vergis, is er ook net een heel onderzoek naar buiten gekomen inderdaad, over dit probleem. Dat mensen inderdaad bij een huisarts zitten en uh, prompt ineens al hun vragen vergeten, inderdaad, omdat de huisarts uh, op zijn horloge kijkt of iets in een computer rammelt. Ja. of uh, ja. Uh, ja, ja. dat soort dingen. Dus ja. Ja, het, het is een uitkomst, Ellen, ik zou zeggen, bel morgen even naar de huisarts. Uh, wellicht heeft hij al uh, e-consults. En anders uh, wellicht gaat hij eraan beginnen. Dat zou natuurlijk heel ja. erg mooi zijn. In ieder geval bedankt voor bellen. Nou Jullie succes en die arts ook heel veel. Klinkt heel goed allemaal. Dankjewel. Nou, kijk aan. Joep. Hartelijk Dag. dank. <laughs> een hele fijne Dag. nacht nog. Dag. Dag. Dag. En ik had het net al even over websites uh, waarop we zelf even kunnen intoetsen... waar we een beetje last van hebben en zo uh, ja, stapsgewijs een beetje worden geholpen... met uh, wellicht minder uh, serieuze aandoeningen en dat soort dingen. Maar daar is ook een keurmerk voor en ik heb aan de telefoon Lars Schierveld. Goedenacht. Goedenacht. Ja, jij bent van Zegel gezond. Wat houdt dat precies in? Ja, Zegelgezond. Dat is een, uh, zijn een waarderingssysteem voor online gezondheidsinformatie. Mm -hmm. Dus uh, informatie over ziekte en gezondheid. Uh, er is natuurlijk, uh, ik hoorde net ook al... steeds meer mensen um, uh, gaan voor of na een consult op het internet zoeken... Uh, wat er met ze aan de hand is. Er mm is -hmm. um, dus heel veel goede informatie op het internet... Maar er is helaas ook heel veel slechte informatie op ja. het internet. En het probleem is dat mensen het onderscheid niet goed kunnen maken. Nee. Um, uh, de, de helft van de mensen die, die weten eigenlijk niet welke zij wel en niet betrouwbaar zijn. Nee. En dat, dat kan angstig maken. Dat, dat, dat, dat kan natuurlijk een, een tegenstrijdig gevoel opleveren. Dat, uh, ja, dat kan allerlei problemen veroorzaken. Zowel voor de patiënt als voor de, uh, maar ook voor de arts. Ja. Um, die daar natuurlijk ook vaak over klagen. De ene zegt, ja, ze komen hier met een stapel uh, gegoogelde papieren binnen... en zeggen mm. nou wat ze hebben. Nou, de de, de ander zegt juist, um, ja, ze zijn helemaal verkeerd voorgericht en ze komen helemaal bang hier... doordat mm. ze allemaal rare dingen op het internet hebben gelezen. Ja, ja. Nou, het, uh, daarmee zeg ik niet dat het slecht is dat ze natuurlijk na het, uh, op het internet zoeken. Dat vinden veel atsen ook niet gelukkig. Die zeggen ook, nou ja, het gaat wel samen met... Het de, de verandering dat patiënten steeds meer uh, steeds meer wijze uh, geacht uh, dienen te zijn. Mm -hmm. En uh, met, met de patient empowerment enzovoort. Maar um, nee, maar dat, ja, het is een groot probleem en het uh, zegel gezond. Um, websites uh, bij uh, keuren websites eigenlijk of uh, ik moet eigenlijk zeggen, wij laten websites keuren. We doen zelf eigenlijk heel weinig. We werken samen met, um, um, we hebben een toetsingsproces, uh, websites moeten voldoen aan een aantal um, basisspelregels zoals heb je een um, duidelijk verschil tussen wat reclame is en wat inhoud is. Heb je mm -hmm. uh, daarbij duidelijk over wat je bronnen zijn, Heb je, ga je netjes met de privacy om enzovoort. Mm -hmm. En de inhoud van die informatie op de websites die wordt uh, bij ons getoest door uh, zowel artsen mm -hmm. um, en, en, en verpleegkundigen. Uh, als, uh, als, okay, dus zowel, uh, ja, als als patiënten oké dus van beide kanten ervaringsverhalen als ja ja precies en uh, die gaan ze echt inhoudelijk um, keuren en um, nou, artsen meer inderdaad van klopt deze informatie nou echt en ja. patiënten meer van heb ik hier eigenlijk echt wat aan, aan ja, precies. Hey, en waar, hoe kwam je erbij om zo'n zegel in het leven te roepen Um, nou ja, eigenlijk door, door wat ik net zei, door alle problemen die er zijn. Ja, en toen had je zelf zoiets van, nou, dat kan niet langer, daar moet iets aan gedaan worden. Ja, zelf, um, uh, de, natuurlijk met een groot aantal partijen zijn we dat uh, begonnen. We zijn nu zo'n drie, vier jaar bezig. We hebben zowel um, vanuit de kant zijn we de samenwerking gaan opzoeken. Bijvoorbeeld met de KNMG, uh -huh. als, um, uh, uh, als ook de patiëntenkant. De NPCF uh, heeft het vanaf het begin af aan, uh, bij betrokkenen ondersteund. Hm. Uh, dus um, ja, op, op die manier zijn we het uh, gaan opbouwen. Ja. En het is um, uh, de Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Die hebben zo'n algemene uh, pot geld, zou je kunnen zeggen. Uh, die die, die, die, die um, uh, innovatiesteun die in het uh, uh, algemeen maatschappelijk belang zijn. En die hebben de hele ontwikkeling destijds uh, mogelijk gemaakt. Oké. Okay. Hey, en hoe kunnen wij als uh, patiënten of als gewone burgers die er niet heel veel verstand van hebben, uh, zien dat een site is goedgekeurd door jullie? Omdat er een zegel op, het, uh, op een website staat dan. Oké, okay, um, dus echt een letterlijk dus een, een zegel gezond. Ja, ja een zegel gezond. Um, uh, en daarin, in dat zegel staan ook nog eens twee cijfers. Ja. En één cijfer is gegeven door de vak dus door die afsen en de andere door de publieke experts, dus door de patiënten. Okay. Ik doe nou zo'n uh, zestigtal sites mee. Nou, mm dat -hmm. ja, uh, is natuurlijk veel te weinig nog. We gaan uh, komend jaar zetten kunnen teken dat we echt gaan groeien en juist heel veel sites bij zouden willen uh, uh, krijgen die meedoen. Uh, maar sites die... Uh, nu meedoen. Ja, er zitten grote sites tussen, zoals de Hartstichting, Asma Fonds, uh, MedicInfo. Mm. En er zitten kleine, kleinere websites, specifieke websites uh, tussen, zoals de website voor het prikkelba prikkelbare darmsyndroom. Ja, dat is een heel specifieke website. Maar yeah. waar ik nou zie dat de websites die, die, die echt hun kwaliteit ook heel serieus nemen, die, die, die, uh, die melden zich aan. En ja, je ziet daar nou, dan nou natuurlijk een stroomversnelling in komen, gelukkig. Ja. Yeah. En zijn er nou ook veel horror-sites, zeg maar... waarvan jullie echt zeggen... nou, daar gaan we ons keurmerk niet aan verlenen... want die mensen maken alleen maar mensen bang? Ja, nee, ja, nee ja, wij zijn er heel scherp. Kijk, de, of de criteria die zijn er heel duidelijk over. Kijk, bijvoorbeeld, um, je hebt natuurlijk een hele hoop sites... Um, in de wat schimmigere hoeken... Um, die heel bewust uh, bijvoorbeeld reclame... heel erg vermengen met de inhoud. Zodat als je daar komt... Dat je niet weet of iemand nou eigenlijk zelf een soort uh, product aan je zit te verkopen. Bijvoorbeeld een vermageringshoek. Uh, in, in die vermageringshoek zie je dat of in die dieethoek. Uh, of iemand nou wat een, een product aan je probeert te verkopen. Of dat iemand ja. gewoon objectief goede informatie aan je probeert te geven. Ja, dat onderscheid moet er wel zijn, inderdaad. Ja, en als als dat gewoon heel vaak, dan dan kun je sowieso natuurlijk al niet met zegelgezond meedoen. Ja. Maar wat we wat we doen binnen Zee Gezond is dus aan de ene kant um, uh, kunnen websites die zegels uh, dus uh, verdienen. En um, nou ja, dan moeten ze ook uh, door het proces, door het toetsingsproces heen en worden ze eigenlijk constant beoordeeld door artsen en uh, en patiënten, want je ziet ook informatie verandert snel. Dus het is een continue stroom aan beoordelingen dan op die websites. Ja. En aan de andere kant hebben we een uh, zoekmachine ja. van Zegelgezond, waar al die uh, websites in zitten die uh, aan Zegelgezond voldoen. En. Um, de grap is, als je op Google gaat zoeken, yeah. dan, uh, dan, dan, dan, dan krijg je resultaten gerenkt op basis van relevantie van je zoekopdracht mm -hmm. um, en op basis van een aantal commerciële uh, motieven. Um, maar die relevantie van de zoekopdracht is op zich goed. Wat wij er uh, alleen bij aanplakken is uh, de kwaliteit uh, van de website gaan meetellen in um, hoe hoog een website in de zoekmachine komt. Yeah. Dus in onze zoekmachine zie je als je... Als je zoekwoord in de toets komen de beste websites op het gebied van het uh, zoekwoord komen bovenaan te staan. Dus de websites die het hoogst zijn beoordeeld door artsen en patiënten. Oké. Okay. En uh, de website thuisarts.nl, die werd net aangeraden door onze dokter in de studio, Bart Timmers. Uh, die zijn ja, al samengesteld en... door huisartsen. Ik keek net even op de site, maar ik, ik kon geen zegeltje vinden. Uh, is die wel bekend nee. bij jullie? Nee. <laughs> uh, ja, die is, die is heel bekend bij ons. Uh, NAG, uh, die is van het NAG natuurlijk, Nederlands huisartsgemeenschap... En heeft ook uh, uh, vanaf het begin met de ontwikkeling van Zegel Gezond uh, geholpen. Okay. Uh, Thijsarts.nl is vorig jaar natuurlijk uh, pas online gegaan. Hmm. Um, uh, dus we hebben veel contact met ze. Alleen zij zitten nog heel erg in die begin- en opstartfase. Dus zeggen, nou, wij willen, uh, we, we nemen het zeker heel serieus, de kwaliteit. Alleen we zitten nou niet in de fase dat we die... Dat zegel willen, maar dat zal uh, dat zal ongetwijfeld wel gaan gebeuren. Oké, okay, dus ze zijn wel betrouwbaar. <laughs> nou, ik, ik, ik vind mezelf niet ja. degene die moet zeggen <laughs> of een website wel of niet betrouwbaar ja. is. Maar als je mij heel persoonlijk vraagt, dan zeg ik inderdaad, um, uh, ja, thuisartspunten.nl is gewoon wel een goede uh, website. Kijk, okay. en Bart ja. Timmers, die uh, hier in de studio zit, die beaamt dat inderdaad. Die zegt ja. al, uh, dat is uh, gewoon goed. Daar kunnen mensen op, uh, op kijken. Ja. Ja. Ja, wat wij wel, wat we wel echt vinden is, kijk, um, uh, het, het moet, het moet gewoon echt herkenbaar uh, goed zijn. Kijk, dus, uh, Asma Fonds heeft ook een hele goede website op het gebied van astma. En we zeggen het is wel goed dat ze gewoon zeggen, gezond dat zegel ook op die website hebben. Zodat mensen dat zo meteen ook leren, uh, daar leren naar te kijken. Van, ja, als een website geen zegel heeft. Wat, wat is, er dan, uh, is er dan wat met de website? Dat, zo willen wij met zometeen uh, de gezond natuurlijk gezien gaan worden. Ja. En, en het is, uh, ja, websites die meedoen krijgen, dus constante uh, feedback van die patiënten en artsen. Ja. En verbeteren zichzelf, daarom ook heel erg. Oké. Okay. En als we even heel kort, uh, hoe gaat het is werk? Misschien luisteren nu wel mensen denken, ja, het zijn allemaal wel websites en dingen. Maar hoe gaat zoiets dan? Je hebt dus eigenlijk gewoon een zoekbalk en daarin typ je... Uh, um, ja, wat, wat je klacht is? Of, of hoe gaat dat? hoe Kun je ons heel kort meenemen uh, op een digitaal reisje, zeg maar, langs zo'n website? Um, ja, als je naar zeegezond.nl gaat, dan zie je inderdaad een zoekbalk, net zoals Google. Mm -hmm. uh, je, kunt, uh, je kunt net zoals in Google van allerlei termen invullen die je wil. En de zoekmachine die... Uh, uh, zet dan de beste sites bovenaan. Ja. En als je toch via Google zoekt, wat natuurlijk de meeste mensen nu gewoon uh, doen. Ja. doen um, maar je ziet op websites de zegel van uh, zegel gezond staan. Dan weet je, deze website voldoet aan die spelregels en je ja. ziet wat patiënten en. Uh, en als ze erover denken. Ja, ja precies. Nou, kijk, okay. hartstikke handig zo'n zo keurmerk. Ik denk dat het ook wel ontzettend goed is dat dat in het leven is. Want anders dan komen er uh, veel meer uh, spookverhalen op internet. En goede betrouwbare informatie is natuurlijk uh, van heel groot belang, denk ik. Uh, hartelijk dank, Lars, in ieder geval. Niks te danken. En Dag heel veel succes met Segelgezond. Gezond. Dankjewel. <laughs> nou, als de professor gaat zoeken op jeuk... zie ik dat hij uitkomt op mijnkinderarts.nl. De professor van Twitter die we okay, net Oké, uh, kijk hadden. aan. Ah, <laughs> nou, dan kan hij daar wellicht verder zoeken. Ja, Ik heb nog even gekeken, maar hij heeft nog niet meer, uh, niet meer gereageerd. Dus dat okay. is wel, uh, wel heel jammer. Maar ja, wie weet kunnen we alsnog gaan helpen vannacht. Um, uh, ja, um, even kijk, Bart, jij krijgt... Mag ik een vraag vraagje Ja, zeker. Ik weet helemaal in het begin, uh, toen wij met websites uh, aan, aan het kijken waren, toen bestond er een organisatie die heette, uh, afgekort HON Health onder Net. En dan kon je ook een soort internationaal keurmerk ja. krijgen voor. Bestaat dat eigenlijk nog? Uh, health onder Net bestaat nog. Uh, wij hebben ook veel contact met ze. Um, er waren eigenlijk, de, buiten zeer gezondheid waren er twee nog. Je had Health onder Net en je had een een paar jaar geleden had je TNO, die hadden QMIC. Nou, QMIC is toen, uh, zijn we mee gaan praten met TNO en die zijn gestopt. Die hebben hun systeem zeg maar, bij ons ondergebracht en hun, um, en hun deelnemers destijds ook. Elf onder net is internationaal en die hebben wat, um, hoe moet ik het zeggen, die hebben wat een, een, een, een, een, een, een ja, simpelere criteria, zeg maar. Dat is, dat is allemaal wat gestandardiseerde, uh, simpelere lijstjes. En um, uh, het bestaat zeker nog, alleen het werkt bijvoorbeeld niet met die experts... niet met um, experts die dan echt ja. inhoudelijk die informatie bekijken. Helfong Net kijkt vooral naar een aantal randvoorwaarden uh, van een website. Okay. Maar ze, dat is wel een goed initiatief, hoor. Die, die, uh, die gewoon um, um, uh, internationaal, ja, op een wat lichtere manier... maar toch wel een um, hun, hun Het probleem is... Dat je, het komt uit je nerven, dat je buiten Zwitserland, dat je uh, bijvoorbeeld in, in Nederland niemand kent, helft onder net. En, uh, gene, en, en, en die, die, die, die merken zien ze ook niet echt. Degenen ja. die het niet weten dan niet wat het inhoudt. Ma mag je het ik je, mag je wel onderbreken, Lars? Want we moeten helaas alweer naar het nieuws. Gelukkig. Dus uh, ja. Ja, uh, tevreden met het antwoord? Dank je wel. Gelukkig, gelukkig. Uh, Lars, ontzettend bedankt en succes met Zegel Gezond. En uh, ja, wij gaan hier verder praten over gezondheid, over uh, ja, e-consults. U kunt zometeen ook gaan bellen met uw problemen, uw vragen en wellicht dat onze huisarts daar een antwoord op heeft. Dat allemaal na het nieuws van 4 uur. Dus u kunt bellen 0800 1121. Over uw medische vragen. En dan zijn we zo meteen bij u terug. Naar het nieuws.